it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Oh, wait. Yeah, yeah. yeah. I take another chance, take a fall, take a shot for you. You like a heart needs to beat. It's nothing new. Yeah, yeah. I loved you every fire you read. Now it's turned in blue. But you say, yeah, Sorry, like an angel. haven't let me think it was you. But now I'm afraid it's too late to apologize It's too late. I said it's too late to die.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 je zingeving volgt, dan, dan ben je in flow en dan gaat het lekker uh -huh. en dan voel je, je waarschijnlijk gelukkig en dat soort dingen. Heb je nou het gevoel dat die mensen die, want jij coacht ook mensen in de raad van bestuur, ja. heb je nou het gevoel dat die mensen dat dat hun zingeving is? Dat ze dus in dit, dat raad van bestuur willen zitten? Of, of gaat dat nog verder? Of, of zit er een soort komje? Want ik vind het zo knap dat mensen zo alles uit, kan, uit de kan, alles willen geven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 Nou, we gaan nu naar uh, muziek uh, luisteren. Um, di en uh, dit is het uh, nummer met het mooiste intro uh, ooit. Ik heb het ooit eens over, op een presentatie gebruikt. Toen heb ik alleen het intro uh, gebruikt. En dan, dan, daarna draai ik de muziek weg. En die in ieder geval zoiets van, wat is dit voor een uh, raars? Maar u moet eens goed luisteren. Zet de radio op 10. En dan hoort u hoe prachtig dit de intro van uh, Eric Clapton met Laila is. Nou, luisteraars, ik hoop dat u uh, de intro goed uh, hard heeft uh, gezet en uh, nou zal het er met me eens zijn, wat een prachtig nummer dit is. Het uh, is misschien niet helemaal des inspiratieradio's, maar beklachten moet u bij Herman zijn, want die uh, heeft dit nummer uh, <laughs> bedacht. Ja, ik heb een speciale afdeling voor, is op de 40ste verdieping en we hebben geen lift. Ah, oké. Okay. Um, ja, nou, we hebben dus uh, g te gast en hij uh, integreert... Uh,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 Of eigenlijk moet ik het anders zeggen, diegene doet het, doet het licht eigenlijk aan. En ik help daar een beetje bij. Als je zegt ik doe het licht aan, dat, dat klinkt voor mij toch nog een beetje vaag. Niet omdat je het zo vaag zegt, mm -hmm. maar ik heb er nog toch van weinig beeld bij. Kun je er nog iets ja, verduidelijken? Uh, het gaat eigenlijk over voelen wat er op de verschillende levensthema's. Ik zijn het chakra's, die hebben eigenlijk allemaal, allemaal levensthema's. Het eerste chakra gaat over aanwezig zijn. Het tweede chakra gaat over meestromen met het leven.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 Die anders gaat lopen. Als weten begrijpen wordt, komt het inzicht. Ja. ja. ja. Nou, dat vind ik een mooie... Korter de bocht. Ja. Je mag toch even je eigen nummer uh, aankondigen. Hiervan. Ja, de the theme from uh, Schindler's List. Uh, ik heb er niet een heel verhaal bij. Ik krijg altijd, uh, altijd, altijd tranen als ik, als, ik, als ik dit hoor. En uh, ja, de muziek spreekt voor zichzelf, wat mij betreft.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 Dingen die lekker lopen en lekker stromen, dat die belangrijk zijn. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar wat ik ook heel vaak hoor is dat mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad... wat we dan over het algemeen labelen als niet zo fijn... dat het juist een van de meest belangrijke tijden uit hun leven is. Nou, ik heb de mensen nog nooit zo gemotiveerd in mijn kaarspraktijk gehad. Ja. Nou, en ik ben ervaringsdeskundige. Nou, reken maar dat het zo is. ja. Ja, jij hebt ook een website. Laten we die maar even noemen, anders... vergeten we dat misschien in die zin... in onze vuur van het gesprek. Ja, noem maar even je website. De website is www.essensus.nl Voor en energie in organisaties. Ik zal het even spellen, luisteraars. Dat is E-S-S-E-N-S-U-S. Essensus. En die komt over een week in de lucht, zei je. En je hebt ook nog een hobby. Of misschien is dat wel een... Een ander belangrijk ding voor je chakra reis, hoorde ik net. Ja, dat is een van de vele activiteiten die ik, die ik organiseer naast mijn, uh, naast mijn coachingspraktijk. Wat leuk? Uh, ja, dat is een reis naar, naar Spanje toe. Daar word ik ingehuurd als, als uh, uh, uh, inhoudelijk begeleider. Dus, dus uh, we, gaan met, we gaan met twee mensen. Eén iemand die heel goed Spaans spreekt, dat spreek ik absoluut niet. En, uh, en Jij spreekt een andere taal. Ik spreek een andere taal, de <laughs> taal van de chakra's. En wat we dan doen is eigenlijk elke, elke dag één chakra...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 Erik Carmen met All By Myself.